Het weer veel bewolking, met vooral in Gelderland, Brabant en Limburg regen. In het noorden af en toe zon, het wordt ongeveer 10 graden. Dit was het NOS. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd op de Nederlandse snelwegen. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest.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 you? www.zfmzandvoort.nl ZFM What's the sense in sharing? Messing around with jokes, my car is by Yeah. Middag tussen 3 en 5 De grootste hits van Europa. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. In de Euro-breakdown op ZFM, the, the countdown of de continent... Ik Right